Hij was tijdens een schoolreisje kwaad geworden toen leerlingen in de bus aan het knoeien waren met eten. Daarop sloeg hij een leerling in het gezicht, waardoor hij nu een tand mist. Noord-Nederland kan met gladheid door hagelbuien van en natte sneeuw. De afsluitdijk is in de richting Friesland afgesloten nadat twee vrachtwagens tijdens een zware hagelbui waren geschaard. Ook de komende uren kan het tijdens buien gevaarlijk glad zijn in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, zo waarschuwt het KNMI. De Partij Verenigd Rusland van premier Poetin is officieel uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen. De partij verloor fors, maar behoudt toch bijna 53% van de zetels. Er zijn veel berichten over fraude. De komende dag is er een grote betoging in Moskou, mogelijk de grootste sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Ruim twee minuten geleden is de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens begonnen. En ter gelegenheid daarvan staan wij vanavond stil bij een schending van de mensenrechten... die nogal in de mode is. Dat klinkt natuurlijk wrang. Maar je hoort wel steeds meer over landgrabbing of in het Nederlands landjepik... Vorige week stond in de Volkskrant dat de investeringen van pensioenfonds ABP... in Mozambique de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het afpakken van boerenland... en het bedreigen van de voedselzekerheid van de lokale bevolking daar. ABP neemt die berichten serieus en heeft ook al wat stappen gezet om er iets aan te doen. Maar het is wel schokkend dat dit kon gebeuren. Over landgrabbing praat ik het komend uur met Max Spoor, hoogleraar ontwikkelingsstudies. Eh, onder meer zeg ik dan maar even aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Max Spoor doet eh, in ontwikkelings... is het niet goed? Oh. Ik, het is wel goed, het is uh, aan het Institute of Social Studies yeah. en, en wij zitten dus in Den Haag, maar we zijn een onderdeel van Erasmus, inderdaad. Precies, juist te zeggen. Um, doet uh, in ontwikkelingslanden, dat was ik nog aan het vertellen, onderzoek naar armoede en sociale ongelijkheid als gevolg van uh, landgrabbing. En wat, wat ik nog niet gezegd heb, is dat het, uh, dat het kopen van grote stukken grond door buitenlandse ondernemingen is, vaak door ondernemingen in ieder geval. Uh, meneer Spoor, nacht. Ja. Uh, ik moet toch even zeggen, dat doe ik normaal nooit. Maar er is een foto van ons samengemaakt. Meestal ga ik niet met de, met de gast op de foto, ik weet niet waarom. Maar dat doen wij in dit geval wel, omdat u de afgelopen dag jarig was... Ja. en ik nu jarig ben. De... Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Tot... Dus wij staan met een heerlijke taart <laughs> op de foto... Het is ja. zo'n chocolade. Wel heel veel calorieën zitten erin, ja, ja, volgens mij. ik maar, hem heeft er maar... maar half op kunnen krijgen. Ja, nee, dus, uh, Zometeen zo kunt u verder gaan, ja. maar tijdens praten doen we het maar even niet. Maar uh, dus op de, de Facebookpagina van Casaluna is die te zien. Um, maar goed, we hebben het over die dag, hè, de internationale dag van de rechten van de mens. Is dat voor u nog een speciale dag? Um, ik, ik denk niet een speciale dag, zomaar deze dag. Ik denk dat de mensenrechten sowieso altijd uh, gerespecteerd zou moeten worden. ja. En, uh, maar ja, op moederdag zeggen ze altijd... je moet altijd lief zijn voor je moeder, maar op deze dag... Nou, niet ik de... denk dat dit natuurlijk wel, wel heel serieus is, die mensenrechten. Ja, dat begrijp ik. Nee, maar daarom is het misschien toch nog wel iets specialer dan al die andere dagen. Uh, ja, misschien wel iets specialer. En als ik het dan over land uh, bedenk... Dan, is, uh, dan wordt er weinig, denk ik, nagedacht in het kader van mensenrechten... dat dat met land te maken zou kunnen hebben. Uh, maar heel terecht, als we het over landje pik hebben... of uh, landgrabbing, zoals het in het Engels heet... Ja. Uh, dan worden helaas heel vaak de mensenrechten. Hè, de, de rechten van de mensen die daar wonen en vaak al eeuwenlang wonen. Uh, gebruik maken van het land. Uh, misschien ook wel gebruiksrechten hebben of communale rechten of privérechten. Die worden vaak geschonden. Ja, daar ga ik straks even met u ja. over door. Maar nog heel even naar die dag van de rechten van de mens. Uh, want uh, ja, u zegt het is altijd belangrijk om daarbij stil te staan. Op, op zo'n dag doet u dus niets. Niet iets in het bijzonder. Zeg maar. Nee, ik doe nee. niet iets bijzonders staan. Nee. En als we, als we toch even naar de rechten van de mensen in het algemeen kijken... kun je dan uh, zeggen dat daar een ontwikkeling in te zien is? Gaat het beter dan twintig jaar geleden... met het naleven van mensenrechten wereldwijd? Of, of kun je dat niet zeggen? Ik denk dat het moeilijk te zeggen is... Uh in ontwikkelingsland, als ik daarnaar kijk... stel dat we mensenrechten ook... dat we bijvoorbeeld recht op voedsel daarop toerekenen. Een, een, de Verenigde Naties heeft ook een, een eigen rapporteur... over het recht op voedsel. Ja. En uh, dan, uh, dan is dat, denk ik, inderdaad verbeterd... in, in de afgelopen twintig, misschien dertig jaar. Ja, hoewel we natuurlijk net een hele ernstige ramp hebben gehad... in, in Kenia, in een ja, land... die komen groen. nog steeds uh, voor... Als ik twintig jaar of dertig jaar geleden mijn eigen ervaring terugkijk... Ja. Dan, dan waren die wijder verbreid en die kwamen meer voor. Uh, en uh, Dus er zijn uh, blijkbaar uh, in ieder geval uh, regeringen... Die, uh, die houden daar meer rekening mee. Er wordt meer geproduceerd. Uh, en men, mensen hebben in ieder geval in een aantal situaties... daar betere toegang tot voedsel. Dus de toegang tot voedsel denk ik dat in het algemeen uh, verbeterd is. Ja, maar over andere mensenrechten... Heel vaak Kun je niet. dat niet zeggen? Nee, heel vaak niet. Ook, en, en iets anders, want het is de universele verklaringen van de rechten van de mens. Um, hoe universeel zijn mensenrechten eigenlijk? Gelden die inderdaad overal op de wereld? Ja, ik zou ze wel uh, universeel uh, willen noemen. Uh, en, en ze zouden ook moeten gelden. Alleen, uh, ja, en ze gelden niet overal uh, in de wereld. Uh, ja. En uh, in natuurlijk een heleboel landen uh, worden ze niet gerespecteerd. En uh, ik hou me dan heel veel bezig met zeg maar, plattelandsontwikkeling en, en kleine boeren. Mensen die ver weg wonen vaak van de, van de, van de grote steden. En uh, dat zijn vaak de mensen die het minste, zeg maar, waarbij het minste de mensenrechten worden gerespecteerd. Er wordt het vaakst overheen gelopen. Zeg maar. en, uh, door lokale autoriteiten? Ik denk door lokale autoriteiten. Door lokaal in de zin van echt lokaal. Maar natuurlijk ook de nationale autoriteiten. Die dat vaak toch een beetje als te ver van mijn bed show zien. Die plattelandsgebieden. En uh, er vaak niet komen. Er ook niet belangstelling in hebben. Ja. En, en dat betekent ook dat de armste mensen vaak ook in die gebieden leven. Ja. En is het zo dan dat die mensen die rechten gewoon niet zo belangrijk vinden. Die lokale autoriteiten. Of die mensen die ze schenden in ieder geval. Of uh, zijn die mensen slechter dan wij? Uh, ik denk dat ze ze minder belangrijk vinden. Ik denk dat ze meer uh, belang hechten aan hun eigen belangen. En er zijn natuurlijk ook heel veel landen waarbij uh, diezelfde autoriteiten niet tot de orde worden geroepen. Uh, door bijvoorbeeld uh, de pers, door, door, uh, door radioprogramma's of door, door kranten of door uh, uh, parlementen. Uh, en die kunnen doen vaak wat ze willen. Ja. En dat is vaak het grote probleem. Begrijp ik. Max Spoor vannacht de gast in Kaasaluna. Uh, meer informatie over deze uh, aflevering en andere afleveringen van uh, Kaasaluna... zijn te vinden op onze site, Nou, Ik wees u uh, net al even op onze Facebookpagina. Uh, maar op de site, uh, kazaluna.ncrv.nl... kunt u morgenochtend ook al terecht om dit gesprek, als u wilt, nogmaals... Uh, het nogmaals te beluisteren. Of uh, misschien dat u het niet helemaal kunt afluisteren vannacht. Nou, dan kunt u dus morgenochtend op onze site dit gesprek nogmaals beluisteren. We gaan even naar het antwoordapparaat. Gisteravond ingesproken door de Plag. Er is één nieuw bericht. Hoi Klaas, met Guilaine. Bij jou is Max Poort de gast. En hij is hoogleraar ontwikkelingsstudies... aan het International Institute of Social Studies in Den Haag. Maar ook werkt hij als visiting professor in Barcelona. Ik ben heel erg benieuwd naar het verschil... Qua wat kan hij in Spanje bijvoorbeeld wel... wat nou in Nederland onmogelijk zou zijn? Ik ben erg benieuwd en ik wens jullie een heel fijn gesprek. Zegt u het maar, meneer Spoor. Nou, dat is niet een vraag die ik nou verwacht had... maar nee. het is makkelijk te beantwoorden. Uh, de, de werkcultuur in Barcelona is wat relaxter dan in, in Nederland. En dus de Catalanen houden nog steeds vast aan de siesta-cultuur. Ja. Uh, dus het betekent dat je een heel ander werkritme hebt... Uh, dat je uh, zeg maar op dezelfde tijd als in Nederland begint, of misschien iets later. En dat je een hele lange pauze in de middag hebt, van, iets van half twee tot half vijf. En dat het dus ook vrij normaal is dat ik mijn studenten daar nog zie om acht uur s'avonds. Ja. Wat ik denk in Nederland niet uh, de, de gewoonte zou zijn. Want ze eten ook veel later daar. Eten eet ook veel later. Daar heb ik dus heel lang aan moeten wennen. Dus ik ga ben uh, een paar maanden per jaar reis ik heen en weer... Ik ben dus niet lang daar, maar ik reis dan gewoon heen en weer als een echte uh, commuter. Dus ik ja. ga zondagavond weg en ik kom dinsdagmiddag weer terug. En ik geef daar colleges en uh, ik begeleid daar ook studenten. Ja, het is relaxed. Ook dus de sfeer is gewoon relaxed. Uh, of zijn dat zijn de ja, tijden. De ja, sfeer ook. Ja. Ja, Waar zit hem dat in dan? De Catalanen denk ik wel weer meer vergelijkbaar met de Nederlanders zijn qua werkethiek en harder werken dan uh, zeg maar ook de, de gemiddelde uh, Spanjaard, oh, ja. als die er al zou zijn. Uh, dus in die zin zijn we wel iets meer vergelijkbaar. Maar het is zeker relaxer. Ja. Kun je zeggen dat de studenten hier beter zijn, harder werken? Nee, maar in mijn geval is het heel anders. Onze studenten aan, aan het ISS zijn voornamelijk mensen uit ontwikkelingslanden. Uh, en, uh, of zijn mensen uit OCD-landen die... Welke landen? Ook, uh, zeg maar de, de geïndustrialiseerde landen die ook iets met uh, ontwikkelingslanden... of ontwikkelingssamenwerking te maken hebben. Uh, in uh, in uh, het, het instituut waar ik lesgeef in Barcelona zijn heel veel Catalanen, Spanjaarden, maar ook heel veel Latijns-Amerikanen. Uh, die uh, een, een studie internationale relaties doen. Mm -hmm. uh, en daar draag ik dan een stukje bij aan zeg maar, de kennis van ontwikkelingslanden. En u geeft ook nog les in China volgens mij? Ja, sinds uh, twee jaar ben ik dan ook benoemd als soort visiting uh, professor in uh, een universiteit in Nanjing. Dat lijkt me helemaal apart. Ja, dat is heel apart. Ja. Dat is een universiteit die we samen met een aantal collega's in de Universiteit van Wageningen hebben die in de afgelopen 15 jaar enorm zien groeien, enorm hebben zien verbeteren. En uh, uh, nou ja, daar dragen wij een klein stukje aan bij. En hoe wordt daar gestudeerd? Uh, daar wordt hard gewerkt. Daar wordt ja? zeer hard gestudeerd. Ja. En heel hard gewerkt. Een ja. feest voor een professor om daar uh, les te geven. Ja, de competitie is natuurlijk ook heel erg hoog. Tussen studenten om een plaats te krijgen, bijvoorbeeld. Ja, hm. ja zeker. Goed, we gaan uh, naar landgrabbing. Wa wa waarover spreekt u zelf? Is het landjepik, landgrabbing, gebruikt in het Engels? Nou, omdat ik van een Engelstalig ja. instituut kom, zeg Land. ik natuurlijk altijd landgrabbing. Dus die, daar is een vertaling voor gevonden. Maar goed. Uh, ja, het klinkt wat serieus. pik klinkt toch een beetje als een spelletje of zo? Ja, dat, dat klinkt ik. als een kinder, eh, kinderspel. Ja. En het is zeker geen spel. Uh, de term komt denk ik uit uh, dat het een negatieve nadruk wil leggen... op negatieve aspecten van zeg maar, grootschalige investeringen in land. Dat hoeven niet noodzakelijkerwijs buitenlandse bedrijven te zijn. Dat zijn ook uh, binnenlandse bedrijven. Vaak ook combinaties uh, van, van bedrijven die dat in land doen. doen. En... Uh, ik denk dat in de, in de literatuur en het onderzoek in de afgelopen jaren... dat die term landgrabbing is gekomen. Omdat er uh, heel veel dingen fout gaan. Er worden mensen van het land afgezet. Uh, er worden frauduleuze contracten afgesloten. Uh, er zijn negatieve consequenties op bijvoorbeeld... dat land dan gebruikt uh, wordt voor monoculturen. Uh, maar er zitten dus allerlei negatieve aspecten aan. En die klank die komt eigenlijk neer in dat landgrabbing. Ja, uh, nou, monocultuur, ga ik zo nog even over door. Maar dat, uh, dat is een vrij nieuw fenomeen, hè, dat landgrabbing. Ik denk het niet. Oh. Uh, ik denk dat de term misschien nu vrij nieuw is. Uh, maar als ik terugga naar de koloniale tijd, dan is er ontzettend veel landgrabbing gedaan. Ja. Uh, overigens, het verschil is dan misschien dat het door staten gedaan werd. Staten die andere staten innamen of koloniseerden. Ja. Uh, tegenwoordig wordt het veel meer door bedrijven gedaan. Uh, het kan soms met steun van de regeringen. Maar het zijn vaak uh, private bedrijven uh, uh, en die, die dat dus doen. Uh, het is dus al heel lang aan de gang. En misschien het juist het fenomeen van nu... Uh, daarvan denken we dat het pas sinds de voedselcrisis zeg maar, van 2007-2008 ja. aan de gang is. Dus in die zin is het wel heel nieuw. Maar het is niet zo. Ja. Het is al, zelfs dat nieuwe fenomeen, dat is al uh, een aantal jaren daarvoor begonnen. Ik zou kunnen zeggen dat het een geleidelijk proces is geweest in de 90 jaren en in het decennium daarna... En uh, de meeste cijfers die we hebben, die beginnen al behoorlijk op te lopen naar het jaar 2000, zeg maar. Ja. En uh, pas in, misschien is er is een versnelling gekomen in 2007-2008. En uh, als je dan vraagt naar de redenen... Ja, dat wou ik net doen, want waarom doen bedrijven dat? Nou, dan wordt er heel vaak gezegd... dit is vanwege de voedselcrisis. En uh, er wordt ook vaak gezegd van... Uh, het, is, het is heel goed dat daar grote investeringen in voedsel gedaan worden. En ook, dat is het andere aspect, de, bio, uh, uh, de, de biodiesels, de... de, de uh, Biobrandstoffen die daarop kunnen uh, groeien, dus de gewassen die daarvoor gebruikt worden. Dus suikerriet of jatrofa of, of andere uh, gewassen. Dus waarom zou je daar tegen zijn? Dat is, dat is vaak gezegd. Ik denk dat de origine veel meer ligt in uh, dat de grote investeerders. En, uh, u zei al iets over het ABP. Ja. Er zijn natuurlijk pensioenfondsen, fondsen, ze zijn privé-investeerders, er zijn grote bedrijven, energiebedrijven, uh, maar ook andere bedrijven die eigenlijk in uh, de crisis, die toen eigenlijk al aan het komen was, zijn ze investeringen zijn gaan verschuiven. Dus ze zijn uit huizenmarkten gaan, zijn in ook bijvoorbeeld iets wat heel uh, veilig is, namelijk land. Ja. Ook aandelen werden een beetje aan de kant geschoven. Het ja. is allemaal veel onrustiger en onveiliger. Ja. Je ziet dus een van sterke land. verschuiving van, van grote investeringen... naar iets wat dus waarschijnlijk op de, in de toekomst veel veiliger is. Dus, dus het klinkt zo goed dat het is om, de, om, de, ja, om het voedsel in de, in de wereld veilig te stellen... maar dat is lang niet altijd de reden. Sommige mensen willen er gewoon geld aan verdienen. Ja. Um, Misschien nou, nu ik dat zo zeg, denk ik, is het wel leuk om even naar een fragment te luisteren. Naar, uh, dat, dat komt uit een documentaire van Tegenlicht, dat fragment. En dat is een, een Amerikaanse zakenman. En die man die is in Zuid-Soedan. Uh, al voordat het land bestond, dacht hij, uh, hier gaat van alles veranderen en hier kan ik geld verdienen. Deze man laten we even horen. Ik ben er om money. te my Dat is mijn specialiteit. Ik investeer in sovereign changing landen in Afrika. Most people have no idea what that means. This is a map of Sudan. This is Unity State here. Yeah. And this is where a lot of the oil is. And also here. Ja, dat, dat zinnetje ging nog even door. Maar, maar wat wel interessant is, is... Ik ben hier gewoon om geld te verdienen, zegt deze man. Dit is een, geloof ik een, een Wall Street Bank hier van vroeger. En die, die dacht daar in Zuid-Sudan is, is veel geld te verdienen. Dus daar ga ik naartoe. Um, maar ik hoorde ook het woord olie. Althans, oil. Maar dus olie is ook van belang daarbij. Ja, ik, ik, ik heb die man gezien. Het, is een, het, het lijkt een soort avonturier. Die, Ze noemden die, hem een cowboy of zo. Ja, die, die geld heeft. Hij had twee tassen bij zich: Eén tas waar hij volgens mij zijn kleren in had. En een andere tas waar hij alleen maar een paar papieren van contracten. en ja. een heel groot aantal stempels had. Ja, ja precies. Van zijn, al zijn bedrijven die hij had. al zijn BV's die hij had opgezet. Hij had duidelijk geld om te investeren. En hij was, uh, dat bleek al in de loop van de reportage... was hij uh, al acht jaar voor het uh, einde van de oorlog en de overdracht... dat dus de soevereiniteit van Zuid-Soedan... was hij al uh, in, in Zuid-Soedan geweest. had al contacten gemaakt met de leiders van de, de SPLA. Dat is dan ja, de, de, de Zuid-Soedan uh, Liberation Army, de bevrijdingsfront. Ja, hij, en zo'n dus generaal nu de leiders. was hij daar aan het klitsen. Ja, dat zijn dus nu de leiders... En uh, daar uh, was hij dus allerlei uh, deals aan het maken. Ja. Uh, en uh, wat het goede van de reportage was... is dat hij zei, dat gaat allemaal goed. Dat, is, dat zijn aankomen, daar suggereerde ook dat daar niemand zou wonen. Uh, de reportageploeg is toen onafhankelijk daarvan naar die plek gegaan en uh, had een interview met de, de, de, zeg maar het comité van ouderen... die ja. daar de landrechten hadden. En die hadden nog nooit van die, van die bedrijven die gehoord. Niks, die wist helemaal niks. En die zeiden, mijn familie woont hier al, uh, al, al eeuwen? Of, uh, ja, en die zeiden, niemand kan hier land kopen... zonder dat met, met onze toestemming ja. is. En niet alleen met hun, maar met alle mensen die daar wonen. Precies. Maar zo werkt het niet waarschijnlijk. uiteindelijk. Uh, ik denk dat als je dat... Uh, dit was dan in, in, in Zuid-Soedan, wat een heel bijzonder geval is... omdat het natuurlijk net uh, een soevereine staat, staat, ja. staat is... Uh, uh, waar overigens nog een kantje aan zat, wat ook in de reportage zat, dat hij een deal sloot met een leider die toch wel ook bekend stond als uiterst discutabel. In, ja, veel uh, in, in, in, moorden op die, die, en dat, dat werd in ieder geval duidelijk daar, daaruit. Uh, maar als je het vergelijkt met uh, Mali bijvoorbeeld, uh, of Mozambique of Ethiopië, daar worden natuurlijk ook allerlei deals uh, gesloten met... Leiderschap, het kan lokaal zijn, het kan uh, nationaal zijn. Uh, en uh, waarbij ook, en dan komen we weer terug op het gebied van de mensenrechten. Dan worden de rechten van degene die daar wonen, worden ja. daar meestal wel geschonden. Ja, nog één stapje terug. Want er zijn dus bedrijven en die, die zien er brood in om daar een enorm stuk land te Van 400.000 hectare ging het in dit geval geloof ik om. Dat was nog niet eens de grootste. Die kopen dat. En uh, deze man sprak over olie, had het net over monocultuur. En dan wordt er één bepaald gewas verbouwd. En nou ja, dat verkopen. Dat, dat is dan ongetwijfeld om van te eten. Voor de, voor de, is dat eigenlijk voor de lokale mensen of gaat het allemaal naar het buitenland weer dan? Dat verschilt heel erg. Uh, dus een, in Mali bijvoorbeeld is het. Uh... Een bekend project wat ook onder heel veel kritiek is gekomen. Wat nog met onder Gaddafi is afgesproken. Dat heet niet voor niks uh, Malibia. Ja, ja. Dat project. Dat, dat ging allemaal naar Libië ook. En de bedoeling was daar, dat daar rijst geproduceerd zou worden voor, uh, voor Libië. Ja. Voor dus de bevoorrading voor Libië. En Libië heeft natuurlijk veel minder landbouwgrond uh, dan ze nodig hebben. In Mozambique ging het project waar de aanleiding toe was... Uh, van het, zeg maar, de ABP investeren... Ja. Uh, ging volgens mij over een, ja, een herbepossingproject. Ja. Uh, maar uh, er zijn daar ook uh, projecten die bijvoorbeeld uh, Chinese bedrijven hebben opgezet voor ook rijstproductie. En dat is dan voor een deel lokale markten en voor een deel kan dat ook export zijn. En dat is niet noodzakelijk terug naar China, maar dan ook wereldmarkt en, uh, en, en gewoon winst maken. Ja. Um, en er zijn ook uh, projecten waar bijvoorbeeld grootschalige uh, plantages voor jatrofa. dat is dus een plant waar je een, een, een biobrandstof ja, ja. uit kunt halen, biodiesel. Uh, en in andere landen gaat het dan bijvoorbeeld het afhankelijk van het klimaat en de hoeveelheid water had het dan bijvoorbeeld om suikerriet? Als je in Latijns-Amerika ziet, zijn er heel veel landdeals waar het over suikerriet-plantages ja, gaat. Ja, want wij hebben het nu over Afrika. Hè? We noemen Afrikaanse landen, maar dat is niet uh, het nee. gebied waar het gebeurt, ook in Latijns-Amerika. Ja. Filipijnen, daar zitten veel Amerikaanse bedrijven, heb ik begrepen. Ja. Uh, maar nog even de, ook de olie, want die man had het over olie. Ja. En, en op de grens tussen Noord- en Zuid-Soedan heb je veel olie. Ja. Ja. Dus dat kun je er ook uit de, ha uit de grond halen? En dat, dat ja, die... ik, denk, ik denk dat... Uh, nogmaals, waarom wil je land hebben? Misschien investeringsspeculatie. Voedselproductie. Uh, de, de tweede de biodiesels. Dus de, de brandstoffen. Uh, maar de derde is natuurlijk heel duidelijk ook... dat er op dat land uh, bijvoorbeeld... Een, een mijnbouw gepleegd kan worden. Of olie of gas gevonden kan worden. Ja. En dat zie je ook in een aantal landen. Dat dan die concessies of die landleases... daar juist voor bedoeld zijn. Ja. Uh, ja, dat, dat is, uh, ik kijk bijvoorbeeld naar landen in, uh, in Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld de landen als Peru. Uh, spelen heel veel conflicten over land. En dat gaat dus dat land waar dus... Uh, mijnbouw opgepleegd kan worden. Dus het gaat om mijn concessies in feite. Ja. En daar zijn heel veel conflicten over. Ja, Want dan gaan we naar de conflicten en, en de schending van die mensenrechten. Want daar wonen mensen. We hoorden net die dorpsoudsten. Die kom, dat waren inderdaad een stuk of zes, zeven mannen bij elkaar. En die zeiden, ja, onze familie woont hier al ons hele leven. Wij, dat kan echt niet gebeuren zonder dat wij ervan af uh -huh. weten. Zonder dat wij het goed vinden ook. Uh -huh. maar, maar deze Amerikaan die dacht, ik ga met die generaal praten. En de generaal die gaat weer met de president praten. En ik krijg een handtekening van de president. himself, En het is geregeld. Hoe gaat dat nou? Want, want, want het gebeurt vaak dat mensen van hun land afgejaagd worden. Ja, de, de, de, de, zeg maar de projecten waarin, uh, ik neem aan, dat project van die, die Amerikaan, hij had de handtekening nog niet. Hè? Dat Nee, ik aan, het nee einde, aan het eind van de 18 niet. Hij moest nog heel lang wachten erop, maar hij zou het misschien wel krijgen. Maar het is wel een voorbeeld van hoe dat gaat. En het hoeft niet zo zakelijkerwijs de president te zijn, hè? zoals hij de big man noemde. Ja. Uh, het kan ook heel goed zijn dat het een, een lokale chief is. Of een, uh, als ik het over Latijns-Amerika heb, heb, bijvoorbeeld een, een gouverneur van een staat. Uh, of uh, een, een, een, een, van een provincie. Die, zijn vaak, uh, die lokale elites zijn vaak zeer invloedrijk, hebben zeer veel macht en kunnen dat dus gewoon uh, doen, zonder dat daar zeg maar, iets aan gebeurt. En zo'n figuur krijgt dan al dat geld en al die dorpsoudsten die hebben het nakijken. Uh, ja, ik zou niet willen zeggen dat alleen maar die persoon dat geld heeft. Dat zal ongetwijfeld ook naar alle andere uh, zakken te gaan. Of wellicht gaat het voor een deel naar een lokale overheid, dat zou ook kunnen. Uh, maar het gaat zeker niet naar die, uh, die mensen uh, die daar wonen. Want, of, en, want die worden dan echt letterlijk hun huis uitgezet? En, ja, en waar ja. woont u die dan naartoe? Nou, ik zou het voorbeeld geven van dat uh, Malibia-project. Daar werden de mensen niet alleen eraf gezet. Daar werd nog niet eens betaald voor de lease. Hè. Dus de Libië, dus, het, het, het, uh, ik heb nog laatst uh, nagelezen dat in het contract in feite vast werd gelegd... dat de Libiërs zouden investeren in infrastructuur in dat land en daarop produceren en misschien dat ooit achter zouden laten in die zin... Uh, maar dat er geen lease zou worden betaald. Dat werd gratis weggegeven. Ja, maar de mensen moeten weg. De mensen moeten weg. En waar gaan die dan heen? Die, nou, die worden ergens uh, verplaatst. Of, uh, die worden... Ik heb een voorbeeld van de Filipijnen, bijvoorbeeld, van ook collega's van mij. Gewoon, gewoon, gewoon bulldozers te, en, die, en, die, en die jagen de mensen gewoon weg. En de, de de huis, dat zoek je zelf maar uit. En ja. krijgen die dan geld voor hun land? Nou, of daar op? ligt of, natuurlijk in Libië dus niet. Nee, daar ligt natuurlijk wel een van de problemen. Uh, je zou kunnen kijken: van, zijn er ook gevallen waarbij mensen op correcte wijze zijn uitgekocht. Dat ze dat ook willen. Ja. En dat ze compensatie krijgen. Die zijn er natuurlijk wel. Een aanbod dat je niet kunt weigeren. Ja, helaas is dat, wordt dat meestal dan met die bulldozers gedaan. Dat, dat aanbod ja. kan je niet kan weigeren. Maar eh, nog even terugkomend op dat ABP-project. Eh, ABP reageerde, begreep ik, van... er is inmiddels een andere manager op ja. dat project gezet. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf... Maar ja, dat is niet de oplossing van de zaak. De oplossing om te kijken van hoeveel land is daar onterecht... Van mensen afgenomen. Ja. En uh, is t, uh, hoe kunnen we dat herstellen? Moet dat land teruggegeven worden? Willen die mensen eventueel uitgekocht worden? En dan moet er ook een correcte, uh, op de markt gebaseerde landprijs voor betaald worden. Maar ze hebben al zo'n moeite met de dekking tegenwoordig bij die pensioenfondsen. Mm -hmm. Ja, nou het ging geloof ik om. 47 miljoen uh, uh, euro. Ja. Maar ik vind nee, wel dat ze het moeten doen. Dat meen natuurlijk het is ook overigens mijn van. geld tussen, uh, ja. oh, tussen ja. mijn pensioen. Dus, uh, toch moeten ze dat goed regelen. Ja, ja want, maar aan de ene kant gaat het dan om die mensen, en die moeten dan gecompenseerd worden. Aan de andere kant gaat het ook over de voedselzekerheid, eh, wordt gezegd. Want daar zijn dan bomen geplant, maar die, dat waar, daar woonden boeren. Dus die, die, ja. die, eh, dat kan dus ten nou. nadele. In, in het geval van Mozambique zijn er verschillende gevallen aanwijsbaar. Dat het ten nadele gaat van de voedselzekerheid van. en de lokale bewolking... en de mogelijkheid voor Mozambique om zelf ook voldoende voedsel te produceren. Uh, voor, voor het land zelf. Want Mozambique is natuurlijk ook een heel arm land. Ja. Dus ze hebben ook niet zoveel uh, geld om op de uh, wereldmarkt. Uh, voedsel uh, te kopen. Ja, dus dat en, is ook van belang. En, en gelooft u nou dat ABP dat niet al vanaf het begin geweten heeft? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik, ik heb heel veel projecten, zie je zie, uh, en ook zie je aangekondigd worden. Overigens was dit niet een China-project. Dit was een, geloof een, Zweeds. Ik dacht dat het een, uit Noorwegen een, oh. een bedrijf was. Ik dacht twee, maar. maar. Die, uh, die, nou goed, laat het, het Scandinavisch. <laughs> In ieder geval een bedrijf wat aangegeven had dat dit echt een duurzaam bedrijf was. Wat goed voor de lokale bevolking was, et cetera. Ja, want dat wilden ze ook hè, bij ABP: duurzaam ja. en ethisch. En, uh, en dan denk ik dat het ook wel vrij lastig is om ter plaatse altijd goed te controleren uh, dat dat gebeurt. Behalve als je de moeite neemt om... Eens heen zullen... te vliegen, zou ik nou, zeggen. Nou ja, ik zou er niet eens heen vliegen. Ik zou zorgen dat je ook eens navraagt bij de lokale overheden... bij, uh, bij grote, bijvoorbeeld niet governementele organisaties... die daar zich mee bezighouden... Uh, of dat allemaal wel uh, snor zit. En uh, daar wordt vaak niet naar gekeken. wordt vaak niet naar geluisterd. En gelukkig, en dat zie ik zowel in Afrika... als ook in Latijns-Amerika en andere continenten... er is ook veel protest tegen er uh, ook, wordt ook veel georganiseerd zeg maar, daartegen. Door de lokale bevolking? Lokale ook? bevolking, lokale niet governementele organisaties. Er uh, zijn boerenorganisaties die tegen produceren en uh, die zich organiseren. En ook rechtszaken beginnen uh, ja, ja. Tegen, tegen dit soort dingen. En ook wel winnen? Dat lijkt me nog... Uh, dat moet nog de toekomst uitwijzen. Ze zijn natuurlijk is pas minder de... dure advocaten. Tuurlijk, ja, ja. dat is natuurlijk heel moeilijk, maar ze doen het wel. Ja. Heeft u enig idee hoeveel mensen hier nou de dupe van worden wereldwijd? Nou, in de eerste plaats weten we al niet precies hoeveel van dit soort projecten er zijn. En hoe groot, zeg maar, het areaal is waar we het over hebben. Uh, we, we doen ons wel ons best voor allerlei onderzoeken om dat na te gaan. Uh, en, maar het antwoord is eigenlijk van, we weten het niet precies. Hè. Er zijn getallen van 80 miljoen hectare. Er zijn getallen van 200 miljoen hectare in zijn totaliteit. Uh, en ook over mensen? Zijn er ook over mensen? Nou, en dan gaat het erom uh, dat we ook vaak niet weten hoeveel mensen daar wonen. Ja. Het zijn... Uh, vaak uh, uitgestrekte gebieden waar bijvoorbeeld ook uh, nomaden, pastoralisten, uh, wonen. Pasturen. Pastoralisten, dat zijn mensen die dus met hun vee, nomaden, uh, heen en weer gaan van een groen gebied of naar een ander groen ja, gebied, ja. Van, afhankelijk van, van het uh, seizoen. En die zien er ook opeens eucalyptusbomen uh, groeien, uh, of, om maar wat te noemen. Nou, bijvoorbeeld in, in, in Mali is bekend dat uh, dat, uh, dat, dat uh, een van de kritiek op dat malibia project was, is dat het een gebied doorsneed. Uh, uh, waarbij eigenlijk mensen met hun vee doorheen trekken. En dan konden ze niet meer? doen. Dus. Dat kon ze niet meer. Dus een corridor van een enorme gro grootte werd afgesneden. Ja. Um, dus het aantal mensen weten we niet. Maar uh, wat ik wel uh, wil zeggen is dat heel vaak wordt gezegd dat dit zijn investeringen in marginaal land, in onbewoond ja, land. En dat ze het verrijken en dat, en dat we de wereld als wereld alleen maar beter van worden. En ja, ook de boeren en dat, de plekken dat, dat er beter klinkt van. klinkt natuurlijk prachtig. Uh, en als het zo zou zijn, zou het ook zo mooi zijn. En als je een foto van dat land maakt met een satelliet... dan zie je waarschijnlijk die mensen ook niet. En dat wordt ook heel vaak gedaan. Dan wordt er gezegd, er zijn geen dorpen hier, dus daar woont niemand. En dat is eigenlijk niet waar. Heel vaak wonen daar wel degelijk mensen... En uh, die worden er dan ook vaak uh, afgezet. En die worden, uh, zeg maar de mensenrechten daarvan worden niet gerespecteerd. Um, dus het is niet, uh, het is niet uh, onbewoond land. En de vraag is, is het wel marginaal land? Uh, die mensen gebruiken het op een hele andere manier... Uh, mensen die bossen hebben of zeg maar uh, natuur, natuurlijke bossen, gebruiken daar de producten van. Als daar een eucalyptusbos voor productie, voor uh, met name de export voor komt, dan kan je daar niks mee uithalen. Ja. Uh, en een ander aspect is als ook, en dat is misschien nog niet genoemd: land heeft altijd met water te maken. Oh ja. Heel belangrijk. Investeerders kijken ook, die gaan heus geen woestijn kopen of, of huren of pachten. Alleen maar dat land waar voldoende water is, dat rivieren is, die er op te maken is, precies, rivieren, bronnen riv en ook waterrechten te verkrijgen zijn. Ja. En die uh, dat heeft ook vaak tot gevolg als dat land dus dan inderdaad in productie komt. Uh, voor bijvoorbeeld de export van voedsel of voor, voor biobrandstoffen... dan wordt heel veel water voor gebruikt. Wat eigenlijk dan ook niet meer gebruikt kan worden door ja. andere delen... waar andere boeren uh, werken in die landen. Gaan er veel mensen dood door deze praktijken? is moeilijk te zeggen, lijkt mij. Dat, is, dat, dat moet je denk ik meer op een middellange termijn uh, zeggen. Uh, en wat voor moeten we Ik denk dat het uh, negatieve gevolgen kan hebben voor de voedselzekerheid in die landen zelf... En dat ook mensen Op. sterven? En dat zou in ieder geval uh, ten nadele kunnen zijn. van uh, Of mensen daar direct van sterven, dat kun ik niet, kan ik niet zeggen. Maar ik denk dat het heel negatief kan werken. Ja, zeker. Ja. Ik wil even wat uh, muziek van u beluisteren. Ja. Um, u heeft iets meegenomen van Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Ze is helaas overleden. Een prachtige zangeresse uit Argentinië. Die altijd opgekomen is voor de rechten van de boeren. En van de, de armen ook in Argentinië. En ze heeft ooit opgetreden in 19 uh, 84 in, in Managua, in Nicaragua. En uh, daar is ook een prachtige plaat van. Overigens hebben wij niet die uitgave, hebben we iets van ietsje later. En daar uh, zingt ze de, het, het prachtige lied Quando Tengo La Terra. Wanneer ik land heb. Misschien het wanneer ik het land heb. Ja. En uh, stond, ik geloof niet dat het op deze plaat is. Laat aan het eind van het lied staat ze dan op het podium. ook En roept alle boeren op om zich te verenigen. Om dat land te behouden en ook te bewerken. En de zaden te laten groeien. Dus misschien dat is ook een zeer voorzienende blik in die tijd. Het is natuurlijk al heel lang geleden. Maar, uh, Mercedes was Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, martifierro, tu sabiendo. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo. Orquesta donde canten los propensas. Cuando tenga la tierra cantaré con los grillos, formaré con los grillos una orquesta donde canten los piesa. Cuando tenga la tierra puro semilla de la vida ser un dulce racimo y en el valle Y no, cuando tenga la tierra sucederá en el mundo el tenga la tierra, met de oproep hè, waar u het over had, toch, aan alle boeren van de wereld ja, om, ja. om op te komen voor het land Mercedes Sosa en wat een vuur, hè? Wat een vuur, en dat was in 1984 dus dat hè. Ja, dat heeft ze nog een tijdje gehouden, tot twee jaar geleden begrijp je, ja, toen is ze overleden ja. Ja, Max Poort, de gast in Casa hoogleraar ontwikkelingsstudies uh, aan het uh, ISS in Den Haag. En dat is onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ook nog in Barcelona en ook nog in China. Ha, ha, ha, ha, ha. Nanjing. Nanjing, oh ja, ja. daar was het. Um, ja, wij hebben het over landgrabbing, over landjepik. En het is net wel uh, ja, uitgelegd wat dat inhoudt en wie het doen... en, en waarom het gebeurt en waarom daar de lokale bevolking daar zo'n last van heeft. En dat het een schending van de mensenrechten is... Um, de vraag is dus, wat is er aan te doen? Hoe kun je het tegengaan? Ja, in eerste instantie is het natuurlijk... Uh, de, de macht ligt ook aan de lokale overheden. Als ik het lokale over, de regeringen van de landen waar het plaatsvindt. Ja. Uh, die moeten in eerste instantie uh, daar goedkeuring aan geven... of die moeten het tegenhouden, of die moeten de juiste uh, voorwaarden scheppen... Dat daar, uh, wat, uh, wat betreft contracten bijvoorbeeld of compensatie, als ze dat willen. Uh, dat gebeurt uh, in een aantal gevallen al niet... Uh, op globaal niveau of internationaal niveau... Uh, is bijvoorbeeld een organisatie als de Wereldbank... Een aantal jaren geleden zaten die erg op de lijn van... dit is, uh, en ik hou niet zo erg van de term... maar uh, het is een win-win situatie. Ja. Zowel voor de investeerder als voor de lokale bevolking. Ja. En die uh, publiceerden dus ook uitgebreide studies over... Uh, uh, dat het om marginale grond ging. Uh, dat het om productiviteitsverbetering gaat. En dat het dus meer voedsel... En dus op heel, heel goed voor de voedselbevolking, ja. et cetera, et cetera. Daar zijn ze wel enigszins op teruggekomen. En uh, er is nu bijvoorbeeld sprake van dat ze zouden willen... dat er een gedragscode ja. zou moeten komen. Ze hebben zeven principes uh, opgesteld. Ja. En nou, het zijn, is zo'n gedragscode... daar hebben we misschien zelf ook wel enige ervaring mee... als het over uh, bijvoorbeeld de banken en de bonussen gaat. Mm. Uh, die, wordt niet altijd, uh, die wordt niet altijd gevolgd. Ja, misschien uh, wel goed om even een paar te noemen. Respecteer de bestaande rechten op eigendom. Ja. Uh, je moet de voedselvoorziening veiligstellen. Transparant moet het allemaal zijn. Ja. Uh, de, de lokale bevolking moet vooraf worden geconsulteerd. Ja. Sociale duurzaamheid en duurzaamheid van het milieu, dat wordt zo al genoemd. Ja, nou, ik denk dat dat, dat best goede criteria zijn. Uh, en als ze allemaal gevolgd zouden moeten worden, dan vrees ik dat heel veel van dit soort projecten niet uh, daaraan uh, voldoen. Uh, met name consultatie van lokale bevolkingen wordt niet gedaan. Of dat is, een, uh, dat is ook maar een fluitje van een cent als het gebeurt. Ja, en uh, wat is consultatie? Dan wordt even meegedeeld en dan heb je... Nog... Dan, ja, ik krijg nog een uur om te Ja, uh, om pak je spusjes. Uh, ja, uh, maar uh, we zijn wel iets verder nu. Op het gebied bijvoorbeeld de, de, de VAU, de, de, de voedselorganisatie ja. van de Verenigde Naties die is nu bezig met uh, toch wijdverspreid ook discussiëren met regeringen... Uh, om zogenaamde vrijwillige uh, criteria af te spreken. Dus zeg maar dat mensen die dat ook ondertekenen. Dat gaat er veel meer in de richting van dat regeringen van ontvangende landen... laten we zeggen van die investeringen... en van de landen waar die bedrijven vandaan komen... dat die zich ook aan dit soort criteria gaan houden. En dan is corruptie veel lastiger van lokale... Autoriteiten? Nou, dat zou altijd wel een, een, een probleem uh, zijn. Uh, maar het, het, het gaat dus iets verder. Dat betekent dus dat we ook kijken naar uh, waar komen deze bedrijven vandaan. Dat is natuurlijk ook een probleem. Vroeger was het heel simpel. Je had een land wat zeg maar, een, in, in de koloniale tijd land, een ja. ander land innam. Nu heb je ja. een bedrijf. En misschien 20 jaar, nou, jaar geleden was het misschien nog duidelijk dat het een Nederlands bedrijf of een Duits ja. bedrijf was. Dat is al lang niet meer zo. Bedrijven zijn internationaal. Uh, dat zijn aan, de aandeelhoudersbedrijven. Dus we weten niet precies wie daar nou. Kunnen we nou zeggen dat Shell een Nederlands bedrijf is of, of, of een, een Engels bedrijf. Dus de verhouding is wel enigszins duidelijk. Er zijn heel veel bedrijven die zijn dan zitten op de Bahama-eilanden... maar komt het ja. kapitaal ergens anders vandaan. Dus dan kun je geen afspraak maken met de regering van zo'n bedrijf? Nou, Dan zullen uh, meerdere regeringen hun handen in één moeten slaan. En Bijvoorbeeld als ik het over Europa heb... dan zal ook Europa en de Europese Commissie daar heel streng op moeten zijn. Ja. Uh, dan zal ook Europa met de Verenigde Staten moeten werken. Maar ziet niet en... dat ook gebeuren? Nog niet, maar er wordt wel steeds meer over gesproken. En de Verenigde Naties? De Verenigde Naties zou daar een rol in moeten spelen. Ik heb ooit wel eens gezegd... van we zouden eigenlijk, ook over gerelateerd aan de economische crisis... misschien een, een, een veiligheidsraad voor economie moeten hebben. En we zouden misschien ook een veiligheidsraad... voor milieuvraagstukken moeten hebben. We hebben vrij zwakke uh, Verenigde Naties organisaties, ook voor milieu. Ze hebben weinig geld, ze hebben weinig invloed. En dat zou enorm versterkt moeten worden maar om er, dit te controleren. Er is nu wel een hoge commissaris voor voedselzekerheid. Ja, uh, uh, it's de, voor de rechten van, uh, van, van, van voedsel. Olivier de Schutter uh, komt, uh, is een Belg. Uh, is een, uh, een zeer bevlogen iemand. Uh, uh, die komt overigens uh, uh, op maandag bij ons een, een lezing houden maandagavond. We hebben ook een hele dag over dit onderwerp organiseren op het instituut. En... Uh, Bijzondere man, want hij is jong, hij is dynamisch... hij ziet eruit als een, als een businessman... en als hij zijn mond open doet, dan is het een, heeft hij een vrij radicale boodschap... namelijk dat dit soort dingen inderdaad afgelopen moeten zijn... en veel beter gecontroleerd moeten worden. En ik denk dat de westerse regeringen eigenlijk ook niet alleen moeten zeggen van... kijk eens, het is China die dit doet. Hè? Want het is ook dat wordt veel gezegd, hè? wordt veel gezegd. Het, is, het zijn Chinese investeerders. Klopt dat ook vaak, trouwens? Ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat het voor een deel het zijn het, Chinese investeerders. Die zijn veel in het nieuws geweest. Maar ik denk dat ook ontzettend veel westerse bedrijven dit ook doen. Ja. We hebben Latijns-Amerika genoemd, Afrika. Het zit ook in Oost-Europa. Uh, we hebben ook studies van gemaakt. Uh, en uh, China doet eraan mee... Maar is niet bijzonder in die, in, in die zin. Hmm. Uh, maar in overleg en over controle uh, uh, moet natuurlijk China ook betrokken worden. Dat is heel duidelijk. Maar, maar deze meneer de Schutter die zegt het moet afgelopen zijn. Het moet beter geregeld worden. Krijgt hij zijn zin? Um, is ik, die denk machtig? Dat die, ik denk dat hij invloed uh, heeft. En waar hij vooral de nadruk op legt. En dat is misschien nog wel een punt om even naar te kijken. Deze investeringen zijn gericht op grootschalige landbouw. En heel vaak wordt er gezegd van de grootschalige landbouw, dat moet de wereld voeden en ons ja. ook uh, bio um, combustibele uh, geven, dus zeg maar de brandstoffen. Oh, ja. um, ik denk er anders over. Ik denk dat die kleine en middelgrote boeren... best en heel goed en heel efficiënt de wereld zouden kunnen voeden. Zijn die efficiënter dan zo'n groot... Uh, nou, eigenlijk wel. Uh, de inefficiëntie ligt vaak in de marktstructuren... en niet in de productie zelf. Daar is ja. voldoende uh, bewijs voor. Dat dat hey, zo is. Heeft u dat eigenlijk allemaal van dichtbij gezien? Bent u daar geweest? In uh, ik ben in heel veel van dit soort uh, landen gezien en uh, geweest. En ook uh, heel veel uh, bij boerenbedrijven. Ja, dat is wat ik de afgelopen dertig jaar doe. Denk ja. Ik, ja. En, en dan word je persoonlijk natuurlijk ook heel erg geraakt. Uh, ja, zeker. Omdat het vaak ook gaat om, uh, zoals ik in het begin zijn, uh, vaak armere mensen. Vaak de mensen die het minste stem hebben, zeg maar. Het verste van de hoofdstad zitten. Uh, het minste belangrijk zijn in het electoraat van de politici. En dus hun rechten worden ook het snelste uh, vertrapt. En wordt het dan ook een beetje uw persoonlijke strijd? Ik denk niet dat het een persoonlijke strijd is. Wat wij kunnen doen, en ook bijvoorbeeld in een academisch instituut... is zoveel mogelijk ook zeg maar, onderzoek doen, feiten naar boven halen... Ja. Uh, onjuiste en frauduleuze praktijken aan de, aan de kaak stellen. Maar waarom noemt het niet uw strijd? Um, ik, ik, zo voel ik het niet, uh, dat het mijn strijd is. It, ja, ja, maar het goed, dat u onderdeeltje. Dat, u, wilt, het, het, het, u wilt er ik, wel ik, wat aan doen, toch? Ik Net wil er wel wat aan de doen, de maar de het schritte. is een strijd van die mensen. Ik leef daar niet in die moeilijke omstandigheden. Ik, u u ik zit in, in luxe omstandigheden hier. Maar ik probeer een beetje bij te dragen aan misschien hun strijd, ja. ja. Meneer Spoor, ik ga even zeggen wat wij straks gaan doen. Want zo meteen komt het hoorspel Het Bureau. En om twee minuten over één, dan zijn wij terug met Casa Luna. En dan leg ik een vraag aan de luisteraars voor. En dat is de volgende vraag. Het is natuurlijk de dag... Is het nou de dag voor de rechten van de mensen of de dag van de rechten? Dat zit ik steeds af te varen. Nou, ik weet niet wat de officiële term is, maar voor mij mag het beide, okay, goed. Um, De vraag is, in het kader van die dag... heeft u wel eens een schending van de rechten van de mensen nabij meegemaakt? Zoals meneer Spoor, want die is daar veel geweest. Maar misschien bent u ook wel eens in, in, in een buitenland geweest... waar u iets uh, naars heeft gezien, een schending van, van zo'n mensenrecht. Of misschien heeft u zelfs wel ooit een, een, een schending aan den lijve ondervonden... U kunt bellen 0800 1121. 0800 1121. U kunt uh, mailen naar casaluna.ncv.nl. En u kunt twitteren naar hashtag casaluna. Um, ja, meneer Spoor, is het iets wat ooit op te lossen is? In het kort? Nou, het is, niet in, het is niet op korte termijn op te lossen. Het is een, een, een heel diep, uh, diepgaand probleem. Er zal heel veel aan gedaan moeten worden om het in ieder geval binnen proporties te houden, laat ik het zo zeggen. Goed, daar gaan we ja. in ieder geval voor duimen. Max Spoor was de gast in Kaaseluna. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. Wij gaan uh, plaatsmaken voor het hoorspel Het Bureau... en zijn dus om twee minuten over één bij u terug. En ik noem nog even het telefoonnummer, want u mag nu al bellen... over die vragen die ik net stelde, 0800-1121. Tot zometeen.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 Ik heb een paar punten opgeschreven waarover ik nog graag enige opheldering zou krijgen. Zullen we gaan zitten? Dat is inderdaad gemakkelijker. Punt 1. Welke zijn de arbeidstijden? Van negen tot vijf en zaterdags van negen tot kwart voor één. Met drie kwartier tussen de middag.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 Geen. Geen. geen slofstra... Meneer Slofstra schrijft voor ons de vragenlijsten af. En al er is still more te doen. Het is hier gehoorig. Heeft het niet, hoor. Als meneer Balk het maar niet hoort, want dan gaat hij hard oplezen? Je parle tout la langue, excepté la langue Française. Paske zet u een lange tradivisie. Juist. U wist het al. Maar meneer Asjes nou niet. Ach, meneer Slofstra, bemoeit u zich er toch niet altijd mee...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 Kaartenbakken voor je gekomen. Je kaartenbakken. Ik zie het. Waar wil je ze hebben? In mijn kamer, mij. Er kan er wel een bij. Wacht even. Hé, hey, Ansin. Kom binnen, jongen. Dag, Bruin.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 Misschien kun jij met de rest helpen.